Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp gaat vandaag in Groningen uitleg geven... over de plannen van het kabinet met de gaswinning. Het kabinet wil de winning op sommige plaatsen fors verminderen... en tegelijkertijd compensatie bieden voor het risico van aardbevingen. Daarvoor trekt het kabinet de komende vijf jaar 1,2 miljard euro uit. Activisten vinden de maatregelen onvoldoende en zeiden gisteren dat ze bij de neus worden genomen. Gisteravond sprak minister Kamp al kort met enkele actievoerders. Vanochtend om tien uur is er een grote informatiebijeenkomst op het provinciehuis in Groningen. In verschillende steden in Egypte zijn gisteren confrontaties geweest tussen aanhangers van de moslimbroederschap en de politie. Daarbij vielen zeker vier doden.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 Bibliotheken moeten meer samenwerken en meer doen voor de buurt. Het moeten ontmoetingsplekken worden waar debatten en cursussen worden georganiseerd. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Bussemaker. Ook wil ze dat bibliotheken gezamenlijk een digitale bibliotheek opbouwen... en dat er een landelijke lidmaatschapspas komt. Bussemaker wil verder voorkomen dat er te veel bibliotheken verdwijnen. Gemeenten moeten bij sluiting overleggen met buurgemeenten... om te zorgen dat er altijd een biep in de buurt is. Bibliotheken hebben het moeilijk. Steeds minder mensen zijn lid. En het aantal uitgeleende boeken is sinds 2000 gehalveerd. Het weer. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Minimaal rond 4 graden. Overdag sluierbewolking met wat zon. Smiddags wordt het 8 tot 11 graden. Zondag meer bewolking met plaatselijk motregen en een paar graden kouder. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 Woord Voort. Voort. Voort. Met Maarten Westerveen. Welkom terug, beste luisteraar. Of welkom, misschien bent u net gaan luisteren. Het midden in de nacht, het is donker buiten. En hier in onze studio hebben we het. Nog tot zeven uur over dieren. Want in het programma Woord, waar we het mooiste uit de Omroeparchieven aan u tonen... hebben we allerlei dierenverhalen opgevist. Het is niet eens 4 oktober, eh, maar toch een hele nacht dierendag, zo gezegd. Grappig trouwens, mijn technicus van vannacht is op 4 oktober geboren. Een groot dierenliefhebber. Maar ik vraag me af of hij met het volgende dier veel op heeft. Want ja, kijk, de meeste dieren die wij leuk vinden, die zijn vaak lief. Een beetje nuttig, een hond, een kat, die kan je aaien... die kunnen opschoot, daar heb je wat mee. Maar wat nou als het glibberig en schubbig wordt? Wat nou als het in het water zit? Wat als je er nou helemaal niets mee kan eigenlijk? Een vis? Ja, voor sommige mensen begint dan de dierenliefde pas. We gaan zo luisteren naar een documentaire uit 2008... Zoetwatervarkens, van radiomaker Stefan Heindal. En hij gaat op zoek naar de liefde tussen mens en vis. Ik kwam een goudvis tegen waar ik erg veel medelijden mee had. Die stond op een balie bij een van de restenten. En daar was dus iedereen in die kom aan het roeren en er tegenaan aan het tikken. Uh, nou, ik zal helemaal niet uh, toelichten wat ik van de desbetreffende dames van de balie vond. Maar ik heb die vis gewoon meegenomen aan het einde van de dag. Want zij gingen hem toch weggooien. Dus ik had ineens een goudvis. Huisdieren zijn een bron van troost, gezelschap en plezier. En Nederlanders zijn er gek op. Honden, katten, konijnen en vogels bieden de mens blijkbaar een type vriendschap... die ze niet bij hun soortgenoten kunnen vinden. Maar hoe zit het met de genegenheid voor het ook immens populaire huisdier de vis? Inge van den Haak heeft drie kleine goudvissen. En niets gaat haar te ver om ervoor te zorgen dat het goed met ze gaat. In 60 liter water zwemmen de drie vissen... voorzien van een zuurstofpomp en weeldrugge beplanting... Maar er zijn problemen met het drietal... sinds haar allereerste goudvis een half jaar geleden overleed. Die, die vis die ik had, die had een soort ziekte. Ik weet dus niet wat het is. En uh, ik heb gewoon gezien dat mijn andere vissen hetzelfde doen. Dus, uh, en het is op zich uh, wel iets minder geworden. In het begin hadden ze het erger dan nu. Maar uh, ja, naar mijn idee zijn ze gewoon nog steeds ziek. Want wat hebben ze dan? Ja, ik zou het niet weten. Ik heb op internet gezocht. Ik heb, uh, maar wat, wat doen ze? Ja, ze, ze zwemmen raar als ze net gegeten hebben. Dan krijgen ze lucht binnen en dan beginnen ze te schommelen en uh, vreemd te zwemmen. En dus uh, af en toe zitten ze de hele tijd met dichtgeknepen vinnen. En uh, soms, uh, ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon het idee dat ze ziek zijn. Dat ze weer hetzelfde hebben als die vis die dood is gegaan? Ja, ja. Maar vind je dat dan erg als zo'n vis doodgaat? Nou, van die eerste vis, uh, die had ik wel graag willen houden. Daar zat een heel verhaal achter en die vond ik gewoon wel heel tof. Maar ja, die, was, uh, die heeft gewoon drie, vier maanden helemaal niet gegeten. En uh, dan is die uiteindelijk gewoon uitgemergeld uh, hmm. aan dood gegaan, helaas. Want wat maakt zo'n vis tof? Ik vind ze gewoon tof, weet je, ze hebben gewoon, uh, ze hebben wel karakter ze zijn een beetje aan het uitvechten welk plantje van wie is. En uh, ja, ze zijn gewoon heel rustig om naar te kijken. Ik vind uh, voor alternatieve tv vind ik het helemaal te gek. De meeste mensen die kijken niet eens of die beestjes... Uh, dat die beestjes eigenlijk doen zo. Maar ze zijn gewoon wel bezig met hun, uh, met hun leventje daarbinnen. Dat vind ik gewoon leuk. Want iedereen zou zeggen, uh, uh, omdat die ene vis nu ziek is... Jo man, spoel die drie beesten toch. Als ze niet lekker zijn, dan koop je toch gewoon drie nieuwe? Ja. Waarom zou je dat met een vis wel doen als je dat met de rest van de levende wees... Ik bedoel, ik spoel mijn hond toch ook niet door de wc heen? Als een vis ziek wordt, zijn de mogelijkheden tot behandeling beperkt... Meestal heeft de plaatselijke dierenwinkel wel wat middeltjes. Maar wat als die geen soelaas bieden? Wat als intensieve behandeling nodig is om een vis te behouden? Mario Blom is dierenarts. En al jarenlang Nederlands enige specialist op het gebied van de visgeneeskunde. Liefhebbers uit het hele land vragen advies aan de man die het zwembad in zijn kelder opgaf. Om het in te richten als vishospitaal. Compleet met ziekenboeg en operatiekamer. Nou, ik zie hier een heel klein bakje met drie goudvisjes. Ja. Hele kleintjes. Ze wonen eigenlijk in die 60 liter bak, hoor. Ja, oké, okay, dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik. En, uh, uh, nou, vissen die inspecteer je altijd eerst uh, op het oog, hè. Dus dan haal ik het lichtkapje. Mag dat er even af? Ja hoor. En dan zet ik er wat licht op, dan kan ik ze beter bekijken. Zet die plantjes even nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, prima, laat ze maar lekker. Ze hebben een beetje gepoept, dat komt door, uh, door het transport... En ik zie eigenlijk drie goudvisjes, waar als je dan beter kijkt... dan zie je bij deze bijvoorbeeld dat er een aantal schubbeltjes weg zijn. Ja. Uh, je ziet die andere, daar zit bovenop terug een rood plekje. Dat hoorden dus ze eigenlijk ook niet. En die andere is niet zoveel aan te zien. Hij zit nu ook met zijn, met zijn ene zijnaam. Oh, die heeft ook nog wat schubbeltjes eraf. En dan is mijn vraag altijd, uh, wat zijn dan de klachten? Waarom ben je met deze vis hierheen gekomen? Uh, omdat ik denk dat ze iets hebben... Ik ben ooit begonnen met één vis die ik uh, meegenomen heb omdat ik medelijden met hem had. Ja. En uh, die is uiteindelijk doodgegaan omdat hij hem een maand of drie gewoon niet kon eten. Mm -hmm. hij, hij poepte ook een soort doorzichtige dingen. Geen... Maar dat was geen goudvis waarschijnlijk. Dat was een goudvis. Dat was wel een goudvis, ja. En wat me opviel was dat het, uh, het aquarium en de plantjes, daar dus zat een soort witte slijm op, leek het wel. Ja. En ik had het idee van toen hij dood was. Ik heb hem uiteindelijk ge geïsoleerd gezet. Maar hij heeft toch nog een tijd bij deze vissen gezeten. Ja. Dat een, een van die twee vissen zeker dezelfde verschijnsel heeft. Maar het gaat heel langzaam. Weet je. Ze doen er een half jaar over om dood te gaan. Ja, maar volgens okay. mij hebben ze wel iets. En die ene als hij eet. Dan, dan blaast hij een luchtbal uit. En dan kan hij dus niet het voer pakken. Want dat blaast hij dan zelf weg. En dan daarna als hij gegeten heeft. Inmiddels is het minder geworden hoor. Maar dan mm -hmm. zwemt hij ook als een idioot. Nou, laat ik zo zeggen. Um, wat kun je dan doen? Dan kun je een nader onderzoek doen. We zullen een huidafstrijkje maken. Dat kan altijd. Uh, dan houdt het onderzoek bij het levende dier houdt een heel eind op. Je kunt namelijk naar de ontlasting kijken. Die produceren ze niet. Uh, we kunnen desnoods in de kieuw even kijken. Uh, maar bij het levende dier zijn dus de, de onderzoeksmogelijkheden zijn beperkt. Wanneer het zo is dat bijvoorbeeld een handelaar van tropische vissen, dan wordt er gewoon één of twee visjes opgeofferd voor onderzoek. Deze vissen, dit zijn dus goudvissen, maar ze zijn eigenlijk gezelschapsdieren echt. En die moeten in leven blijven. Precies, ja. Nee, ik wou er niet één op. Nee, maar dat dan had hoeft, je er dat, niet bij. Dat deelt. hoeft ook niet, maar dat is natuurlijk wel de beperking. En dan kunnen we aan de hand van het verhaal kunnen we zeggen wat eventueel zinvol is. Ze hebben dus geen, geen ziekte, maar ze hebben eerder een kwaal. En dat is altijd heel moeilijk, want ja, uh, praten doen ze niet. Dat is trouwens ook waarom een goudvis de, de beste gesprekspartner is. Hè? Ja. Hij spreekt je nooit tegen. De drie goudvissen van Inge van den Haak... leiden dus niet aan een concrete ziekte, maar aan een kwaal. En daarover hoeft ze zich geen zorgen te maken, volgens Mario Blom... want goudvissen zijn enorm sterke beesten. In dit geval groeien ze wel over hun kwaal heen, zo is zijn verwachting. Zijn goudvissen een regelmatige bezoeker van het vishospitaal... Echt druk heeft Mario Blommet met een grote soortgenoot van de goudvis. De Cyprius carpio, oftewel de karper. De populariteit van de karper als huisdier in Nederland is groeiend. En dan gaat het niet om een gezonde boerenkarper uit de sloot. Nee, visliefhebbers vallen massaal voor de Japanse kooikarper. Exclusief, mooi en duur zijn deze felgekleurde raspaadjes... die in het land van oorsprong staan voor schoonheid en kracht... Maar ook een Japanse sierkarper kan ziek worden. Kijk, daar is nu nog uh, een vis in een zak, zoals je ziet. Die is net gebracht. En dat is dus een Japanse koi. En die meneer die is op zakenreis geweest in Taiwan. En heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar een, een koi kweker te bezoeken. Deze vis is vrij plotseling ziek geworden. Die heeft een uh, ontsteking in de staart vinden, kunnen we zo even zien... En die zit nu nog in de zak. Dan ga ik hem nu uitlaten. Het moet dus even de temperatuur van het water moeten, moeten gelijk worden. En dan ga ik hem hier behandelen. En die man maakt zich heel veel zorgen over deze vis. Ja? Ja, nou hoor Mensen liggen er echt wakker van. Dat uh, vraag ik ze niet. Uh, maar ik kan het me indenken. Ja. Dan kunnen we er eens naartoe lopen ja, naar die vis? Ja, we lopen naartoe. Hij is helemaal wit, hè? Of hoort dat gewoon bij de kleur van die Ja, hoort. Dus. Dit is een ogon. Dat is een uh, ja wit, oké. Okay. Hij is een beetje goudkleurig, maar... Uh, dit is een, uh, een eenkleurige vis. Dat is een behoorlijke beest, hè? Uh, hij is, uh, wat zal die zijn? 50 centimeter, denk ik. Kijk, je ziet. Hij heeft wat uh, plekjes op het lichaam. En vooral die staartvin, dat zie je. Die is, uh, daar, zit, uh, daar is echt een hap uit. En je kunt ook zien dat het, het weefsel tussen de vinstralen is echt, echt weg. Dat is verrot. Dus die, uh, dat is een bacteriële ontsteking. En die gaan wij nu behandelen. Uh, het zit dus aan de buitenkant van de vis. Dus we gaan nu medicamenten door het water doen. Voor bacteriële ontstekingen helpt een medicamentenbad meestal wel. Maar Blom schult geen ingrijpende behandelmethode om een vis beter te krijgen. Vissen krijgen injecties en worden zelfs onder narcose geopereerd. Voor vissen wiens laatste uur geslagen heeft... bestaat ook de mogelijkheid tot euthanasie dat liefhebbers bereid zijn om zoveel tijd, geld en moeite... in het welbevinden van hun watervriendjes te steken, verbaast Blom niets. Hij ziet twee oorzaken voor de hype rondom de Karper: De schoonheid van de vis en de emotionele band die je met het dier kunt opbouwen. Ik weet nog wel, de eerste vis die wij hier opereerden... dat was de generaalkampioen van België... Die kostte toen nou 35.000 of 40.000 gulden zo ongeveer. Jezus. En uh, toen kwam de eigenaar op bezoek. En die, die vis herkende de stem van de eigenaar. Echt hoor? Ja, die, echt, die, die, die raakte echt opgewonden. Uh, dus dat is toch al heel bijzonder. Dat schept ook een band. Maar wat, kunt u nou snappen, u, u opereert die vissen... en uh, wat de fascinatie van die eigenaars is? Want aan de, ja, de ene twee, kant... Het is tweeledig wat ik zeg. Ja, Dat, dat emotioneel? Dat emotioneel. En dat is dus toch, dat bezit uh, uh, het oog voor de schoonheid. En, en ja, als buitenstaander zie je dat niet zo... maar dan moet ik altijd nog denken toen ik uh, uh, pas dieraarts was. Uh, toen, uh, toen was er nog weinig onderwijs voor, in Varkens... En ik kwam te werk in een praktijk met nogal wat varkens. Dus ik ging daar met mijn nieuwe baas mee. En toen zei ik, neem je, wat, wat zie je nou aan die varkens? Waarom is dat ene nou mooier dan dat andere? Hij zegt: zie je die drie vrouwen daar lopen? Hij zei, wat vind jij dan? Ik zeg: ja, dat wist ik wel. <laughs> en zo werkt het. Je moet er veel naar kijken. Je moet er naar leren kijken, eigenlijk. Een soort expertiseoog ontwikkelen. Ja, maar dat gaat vanzelf. Oh. Nou, een veel ongelukkigere dag om uh, te gaan vissen hadden we niet kunnen uitkiezen, geloof ik, hè? Nou, het is een beetje erg uh, vies weer, ja. De hele dag heel erg gestormd, maar nu is het een beetje bijgetrokken, dus gaan we toch maar uh, proberen. Op de vaste visstek van Peter Bloemberg. Dit is je engel, hè? Ja. Is het nou nog iets speciaals, of uh, gewoon een karperengel? Dit is uh, wel een karperengel. Daar heb je natuurlijk verschillende uh, maten voor. Eentje voor uh, lange afstand of uh, voor als je op de bodem wil vissen. En dit is voornamelijk bedoeld uh, als je met een dobber wil vissen. Dus extra gevoelig en lekker lang om uh, ook de vissen uit de kant te houden. Ja, ja. en we gaan met gewoon, dat gewoon bruin brood vissen? Ja, zijn ze gek op. Wat is nou de grootste vis die je hebt gevangen hier zo uh, bij dit water? Aan karpen denk ik rond 95 centimeter. Dat is een behoorlijke jongen dan. Ja, wel aardig. En je hebt voor de zekerheid maar een heel groot schep net bij... voor het geval we toch weer een uh, ongelooflijke joekel uh, aan de haak slaan. Ja, voor het geval dat. Is het dus een toenemende trend om karpers voor de sier te houden? Een groot aantal visliefhebbers denkt toch anders over de lol die je aan karpers kunt beleven. De karpen wordt ook door de sportvis om zijn sierlijkheid en karakter geroemd zolang die eigenschappen maar neerkomen op kracht en vechtlust. Peter Bloemberg is in het dagelijks leven centrale verwarmingsinstallateur... maar vist in de vrije uurtjes al jaren op karpers. En ook hij looft de bijzondere kenmerken van de Cyprius Carpio. In verhouding uh, is uh, misschien een karper van uh, 50 centimeter... Uh... Ja, drie keer zo sterk als een snoek van 50 centimeter. De sport is uh, echt geweldig. Want kun je nou lang ja. bezig zijn om zo'n vis uit het water te halen? Ja, je kan af en toe heel lang bezig zijn. En ook, ook afhankelijk van de zwartkarper. Je, uh, je hebt een kroeskarper, dat zijn de wat kleinere formaten. Dat uh, zijn ook wel leuke beestjes. Maar uh, net zoals een goede stevige boerenkarper van uh, een pontje of twintig. Uh, uh, kan toch wel aardig uh, een tijdje in beslag nemen. Want, waar moet je dan aan denken? Nou, een gezonde vis uh, kan, uh, kan je soms een kwartier tot uh, 20 uh, minuten of 30 minuten bezighouden. Want je moet hem afmatten, hè, begreep ik. Je moet hem echt uh, helemaal uh, zeg maar moe maken, zodat hij zich in het net laat slepen. Ja, wil je er een sport aan hebben, dan uh, moet je hem inderdaad afmatten. Je kan natuurlijk ook een uh, zware hengeldraad nemen en een zware hengel nemen... zodat uh, de kans op verlies van de vis niet zo groot is. Dan sleep je in één cabine. Maar de Lol is ook zeg maar, de spanning dat die lijn kan breken en dat je het toch gewoon met beleid moet doen. En, uh... Ja, nou ja. Nou, inderdaad, is, uh, meestal wel met beleid. Niet uh, eeuwig en uh, hard aan die lijn te gaan zitten Ze hebben natuurlijk uh, ook wel een beetje gevoel. Oh ja? Ja, ik zal het niet ontkennen. Het is voornamelijk onrust bij die beesten. Maar uh, om nou uh, te zeggen van ik sleep ze met een staalkabel er binnen met een uh, haak van uh, 10 centimeter groot, nee. Karpers met een zware lijn uit het water takelen... vindt Peter Bloemberg geen uitdaging. Maar ook een dunne lijn en slanke hengel gaan hem niet ver genoeg. Om de spanning te vergroten neemt hij niet eerst de tijd... om dagenlang een voerplek aan te leggen... en dan te wachten op die ene joekel die het aas te pakken neemt. Instant action, daar gaat het Bloemberg om. Sluipend langs de waterkant observeert hij kleine luchtbelletjes... golvingen in het water en onverwachte bewegingen van onder de bloeiende lelies. Iemand die ook heilig gelooft in het observeren van water... als sleutel tot karpersucces is Rini Groothuis. Groothuis staat bekend als een van de meest vooraanstaande... karpervissers van Nederland. En hij heeft met vijf door hem geschreven boeken... generaties vissers op het spoor van de karpervisserij gezet. En dat terwijl in vroeger dagen de karper werd gezien... als een moeilijk te vangen vis... Met de oude technieken moest je, stel voor, je visten met een stukje gekookte aardappelen. Je had je hengel uit liggen. Op een gegeven moment kwam er een kaper langs, die zoog het aardappeltje op. De lijn strekte zich. En als je daar niet achter zat, dan voelde hij die weerstand van die lijn. En dan spuugde hij de aardappel uit en weg was de vis. Nu is het zo tegenwoordig dat het aas... Uh, dat dat met een draadje van 1, 2 centimeter aan een haak geknoopt wordt. Die kaper die komt weer vrolijk langsgezwommen, die slokt het op. Uh, die haak die ligt in feite vrij. Dus op het moment dat die kaper denkt, hey, ik voel weerstand, wil die vluchten. En trek je op datzelfde moment op het gewicht van het lood... of op de spanning van de hengel, trek je die haak in de bek. Ja. En dat is het grote verschil. En dat laatste heeft er met name toe aangezet als een vinding vanuit begin 80'en jaren, eind 70'en jaren... Eh, dat het vissen op, op Kaper een stuk gemakkelijker is geworden. In die zin dat je niet meer paraat en met volle concentratie... achter je hengel hoeft te zitten. Wat voorheen wel moest. En daar konden ja, een heleboel mensen vonden het toch wel een vermoeiende bezigheid natuurlijk. Ja. Maar ben je bent nog van de... In, op de stretcher of in het tentje... relaxen totdat zo'n beest ineens wat lijn van de mol afrukt. Ja, dan heb je ook nog die, uh, die scènes aan die ja. engel. Ja, die horen dat klopt, want dan is het uh, alarm. Want uh, ja, het is natuurlijk zo, uh, het verschil met vissen van vroeger is met name... dat je vroeger viste je korte sessies. Na het werk ging je een paar uurtjes vissen tot dan donker en dan ging je weer naar huis. Uh, in veel gevallen is het nu zo dat men dagen of hele weekenden aan de, de waterkant vertoeft. Ja, dat is niemand natuurlijk die uh, dan wakker kan blijven... En, en een volle concentratie van begin tot eind uh, maar dat hoeft ook niet meer met de uh, huidige technieken. Uh, men kan rustig een dutje doen in het tentje... en op een gegeven moment hoor je die sensor eraf gaan van piep... en dat hangt er een. En dan is het een kwestie van uh, uit je tent en uh, binnenhalen die vis. Je moet gevoel voor het water hebben. Je moet, uh, uh, ja, je moet water kunnen, kunnen inschatten. Uh, ja, ik ga zelfs zo ver. En dat, daar verklaren ze me dan ook weer helemaal gek voor. Ik proef het water of het goed is. U proeft het water of het goed ja, is? Ja, ja, ja. Ik durf dit water te drinken. Dat is zonder meer... Uh, maar dan ben u wel de meest fanatieke kooienhouder... of zijn er nog mensen die, uh, die erin zijn er gaan zin. zwemmen om te kijken? Nou, mijn vriendin ligt regelmatig in de vijver. Echt? Dat, ja. <lacht> Moet wel een goede temperatuur zijn. <lacht> dan gaat ze inderdaad bij die... Bij, dan gaat ze hier op die rand zitten en... Uh, dat, dat ze handtam worden natuurlijk. Ja, oh Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Hoe, hoe ga je met je vissel? Hugo Smal is gek op karpers en dat is te merken. Toen hij zeven jaar geleden begon met een kleine tuinvijver waarin twee kleine sierkarpers zwommen... had hij niet kunnen bevroeden welke verstrekkende consequenties dat zou hebben. Smal gaf zijn een koutensbaan op om als uitgever van het blad De Watertuin... al zijn tijd te kunnen spenderen aan zijn geliefde kooikarper. We staan hier bij een wel enorm grote vijver, hè? Ja, het is meer vijver dan tuin. Het uh, mocht van mijn vriendin niet groter, maar... Nu droomt ze er wel eens van om uh, alleen maar vlonders neer te leggen... en de rest allemaal vijver te maken. U had eigenlijk nog een groter gewild. Ja hoor, ja, hoor, ja hoor, hoe meer water, hoe beter voor de vissen. Want hoe groot is het nu? Hij is iets van uh, 5 meter. 6... 5 meter bij uh, een meter of drie. Er zit uh, 10.000 liter water in. Dat is heel behoorlijk. En daar zwemmen hele grote, felgekleurde karpers in rond. Hè? Van die zogenaamde kooi. Ja, Japanse sierkarpers. Dit zijn allemaal Japanners. Um, 25 stuks ongeveer. Uh, ja, ze zijn zeer gezond en fel gekleurd. Inderdaad mooi gekleurd. Ja. Nou heb ik begrepen dat die kooikarpers handtam worden? Maar daar kan ik me eigenlijk niet zo heel veel bij voorstellen. Ja, de kooikarpers die worden inderdaad handtam. Als je er genoeg tijd in staat, aan besteedt. Uh, plus dat uh, je water moet uh, goed zijn. Uh, is je water niet goed... zitten daar stof, uh, nadelige stoffen in... voor de vissen. Dan uh, raken ze in de stress... en krijgen ze absoluut nooit handtam. Dus waterkwaliteit is altijd de eerste vrijste. Daarna veel tijd erin stoppen. Er veel mee bezig zijn. En ze... Uh, that, uh, maar wat doen ze? Handtam, dat, dat lijkt meer op een hond... die je kunt aaien zonder dat die bijt. Maar hoe zit dat met een karper? Uh, een, karper kar, uh, een karper zal je nooit bijten. En, uh, en, uh, Karper uh, kan je inderdaad ook aaien. je kan ermee knuffelen. Wij hebben vissen. Met knuffelen? Ja, wij hebben vissen in de, ja, we, vis in de vijver uh, zitten, die tillen we uit het, uh, uit het water. Uh, dan springen ze van onze hand af, dan draaien ze rond en dan komen ze weer terug. Ja. Die vinden het gewoon echt een leuk spelletje. Nu gaat het dus echt voeren, hè? Ja, ik klop, zo, ik klop altijd eerst op de vijver om ze allemaal een beetje naar me toe te halen. Dus Dan weten ze dat ze voer gaan krijgen. De meeste lagen trouwens al lang klaar. Je had het al door. Ja. Oh. Allemaal kleine witte bolletjes. Het is, het is een hoogwaardig kooivoer. Wat niet uh, goedkoop is, maar... Dus we eten gewoon uit uw hand? Ja. Ja, en kijk, nou... ziet, het is het beste spektakel. Ik hoop dat de luisteraars het kunnen horen. Ze joerden ook allemaal over elkaar heen, hè? Ja, het is een, uh, een waar feest, karpersvoeren. Uh, en ze komen inderdaad hier, kijk, ze komen echt uh, uh, gewoon naar me toe om, om het voer te halen. Nou, die... Is dat nou ook een van de dingen die het leuk maakt, dat die beesten dan uh, op je gaan reageren? Ja, ja, ja zonder meer. Het, uh, uh, dat maakt het inderdaad heel erg leuk. Uh, ja, je kent, je kent karpers vanuit de sloot. Uh, ja, dat zijn vissen die toch wat afstandelijk zijn. Maar zodra je ze dus zelf een uh, goede omgeving geeft, uh, ja, zijn ze gewoon tam, ze kennen je. Kunnen wilde karpers, sportvissers, niet herkennen? Andersom is dat zeker wel het geval. Want van de grote prijswinnaars is door de jaren heen bekend geworden... waar ze zitten, waar ze van houden en waar je ze aan kan herkennen. Voor sportvissers is het hoogste doel het vangen van een joekel van een karper... die gemeten wordt in ponden en centimeters. Rini Groothuis ving vele kolossale karpers... waarvan er nog enkele steeds door zijn hoofd spoken. Ik, ik droom niet zozeer over mijn vangsten, want die heb ik gehad. Ik droom, uh, en ja, nachtmer is een groot woord... maar ik kan nog wel eens onrustig liggen woelen over gemiste kansen. Stel je voor dat ik een gigantische knaap aan de lijn heb gehad... en die valt er net voordat ik hem met mijn schepnet, met mijn landingsnet wil wil binnenhalen valt hij van de haak of de lijn breekt of dat soort dingen ja dat kan ik goed van even over de hemel. Maar je droomt nooit dat u de vis bent die de haak in de bek krijgt. Nee nee nee nee nee nee dat lijkt me niet zo'n leuke droom. <laughs> dat lijkt me niet zo'n leuke droom. Nee. Hebt u ook een beeld van die vis die u wil gaan vangen? Uh, uh, soms wel, soms. Kijk, uh, tegenwoordig is er niet zo heel veel geheim meer... in, in de Kabervisserswereld. En je weet natuurlijk waar bepaalde hele zware vissen uh, zwemmen. Je weet dat het Nederlands record rond de 60 pond schommelt... in de Nieuwkoopse uh, plassen zwemt. Nou, ik kan me voorstellen dat er best wel een fix aantal vissers zijn... die zeggen, ik ga op die ene vis zitten vissen... en al kost het een jaar, of het kost het twee jaar... ik, ik investeer zoveel, dat ik... Niet alleen kans maken op die vis, maar dat ik toch een, een gereden trefkans heb dat ik hem mooi uh, kan vangen. Als je dat nuanceert, dan kan je zeggen: van nou, ik ken dit water en ik weet dat er uh, dit. dit deze vissen rondzwemmen, want heel veel hebben. Uh, ze, in heel veel wateren zijn de vissen gedocumenteerd. Je kan zeggen: van, Nou, hier zwemt. En die hebben dikwijls namen. Hier zwemt Gertrude, en daar zwemt uh, Willem. En hier zit de bochel. En, ja, daar zijn ook foto's van. En dan zeg je: verrek, uh, dat is de gebochelde. Uh, want die heeft dan een rare uh, ruggenvorm. En dan zeg je, oh, die wil ik eigenlijk wel vangen. En dan ga je, concentreer je eigenlijk op dat water. En Want, op die om de gebokkelde vis. uit het water te halen. Ja, precies. Dan ook merk je weer dat, het, uh, dat er heel veel verschil zit in, in, in, in die vissen. Het is, zijn echt geen uitzonderingen dat dezelfde vis... en die kan je herkennen aan uiterlijke kenmerken... Uh, binnen een ochtend twee keer gevangen worden bijvoorbeeld. Maar je hebt de ook, die worden nooit gevangen. Dus je hebt domme en slimme karpers ook? Absoluut. Zo zou je het kunnen noemen. Die heb je absoluut. Nou is er eigenlijk toch iets raars aan de hand. Eigenlijk ook met u. Want u hebt vijf boeken geschreven over hoe je karpers moet vangen. Ja. Hoe lang bent u ze al aan het bevissen? Ik denk zo'n 36 jaar. Ja. En nou hebt u ook een hele grote vijver. Wat ja. zwemt daarin? Ja, daar zwemt in. En die beesten die aaien ik en die geef ik met het handje te vreten. En ja, en die vinden mij goed gezelschap en ik hun. Maar hoe kan dat? Ja, ik kan me voorstellen dat, het, dat er een discrepantie in zit. Dat, uh, uh, en ik, kan het, ik, ik ben ook mee eens, ik kan het ook niet helemaal verklaren. Het is een kaper. Uh, ik, uh, ik ben maar ik bedoel, knuffelt u die, die vissen die u vangt wel, hè? Oh, dus wel, zegt, ik... ik heb foto's dat ik een kusje geef, dus... Uh, echt waar? Ja, echt waar, ja. Dus ik, de, ja, de, ik zou het vreselijk vinden als een kaper die ik gevangen heb... Uh, iets zou overkomen door mijn toedoen. Als ik hem bijvoorbeeld zou laten vallen... Of is ja, dus je dat... dus gooit ook nooit een hengeltje uit in je eigen vijver? Absoluut niet, en dat zou een zeer kostbare gelegenheid zijn. <laughs> Bovendien kunnen die mensen dat niet hebben levert het vissen op karpers al een oneindige stroom van mythes en anekdotes op... in de wereld van de kooikarpers zijn er ook een aantal verhalen... die het waard zijn verteld te worden. Zo bereikte de Japanse kooikarper Hanako... de respectabele leeftijd van 226 jaar. En beëindigde Freddie Mercury van de rockgroep Queen... een tournee in Nieuw-Zeeland toen zijn tuinman belde om te melden... dat een van zijn karpers ziek was. De fascinatie voor de karper lijkt grenzeloos. Al zullen kooihouders en sportvissers het waarschijnlijk nooit helemaal eens worden. Aan die padstelling moest ook kooifanaat Hugo Smal geloven. Al ging het niet zonder weerstand. Ja, Ik heb het opgegeven om met, met, met vissers te gaan praten. Van uh, joh, doe nou niet, wat, wat vind je daar nou leuk aan? Want dat uh, hebt u wel gedaan? Ja, dat heb ik vroeger wel gedaan. Ja. Ja? Ja. Want hoe ging dat dan? Nou, ja, simpelweg mensen zitten te vissen. Ik zeg, wat ben je nou mee bezig? Uh, waarom moet je, wat is daar nou voor een sport aan? Zo'n dier een haakje door zijn bek slaan... en uh, eruit schoren en dan heb je wat gevangen. Dat, het, het, het kan... Het, die vissen, die hebben toch ook gevoel? Ja, dan zeg je: ze, nee, vissen hebben geen gevoel. Ik zeg, wel vissen hebben wel gevoel. Uh, ik ga het in, de, in mijn vijver mee om. Dan ja, zitten zit oren. Ja. Dat hele, dat hele gedoe van vissen, of ze nou wel of geen gevoel hebben... dat is een kwestie van tussen je oren. Simpelweg omdat wij niet kunnen verklaren hoe een dier voelt... of omdat we geen vissen zijn, of geen honden zijn, of geen zijn. Ja, maar zijn. Ja, een vis is ook zo'n stil beest natuurlijk. ik bedoel Die zegt nooit wat en die zul je nooit horen. Nee, maar, uh, dus iemand die zwijgt, uh, die, kan, die kent geen pijn. Ja. <lacht> Nee, zo zal het toch niet werken. Maar het overtuigen van de, het, het vissende deel van de natie, dat hebt u maar opgegeven. Dat heb ik opgegeven. Ja, ik smeek ze alleen altijd van... het maak je handen nat op het moment dat je ze uit het water haalt... dan beschadig je in ieder geval die slijmvis niet. Want als je een vis met droge handen oppakt... dan kan je ervan vanuit gaan op het moment dat jij hem teruggegooid hebt... dat hij een paar dagen later dood is. Ja? Ja, zonder meer. Want iedere ziekte heeft dan toegang tot het lichaam. springen geloof ik, maar dat was geen karpen lijkt me. Nee, dat zijn uh, kleine vorentjes maar ja, bij een klein vis zit, kan ook groot vis zitten natuurlijk Is er eigenlijk nog iets te zeggen over wanneer zo'n karper nou bijt of is dat uh, gewoon toch maar een beetje kwestie van wachten en uh, veel geluk ermee Als je uh, de karpen niet ziet zwemmen dan is het inderdaad uh, wachten en anders kan je nog wel eens proberen om uh, te kijken of ze langs de kanten zitten en dan gewoon je broodkostje erbij leggen heb je ook, een ik, van die, uh, die computermonitortjes, uh, een soort radar voor, uh, voor vissen? Ja, nou, dat wordt eigenlijk meer uh, voor, uh, voor bootvissen gebruikt. Zodat uh, degene die in de boot zit kan zien uh, waar de vis onder zich uh, bevindt. Dat zou in uh, dit water eigenlijk niet zo toepasselijk zijn, omdat het vrij ondiep is. Het is maar één meter diep, dus uh, in feite, al zou je met een boot het water ingaan, dan zal, zal de vis al weg zijn heb uh, mensen die met uh, bootjes werken radiografische bootjes dus die gaan op de kant zitten en sturen een radiografisch bootje met uh, een met met motor... sensor ja met een sensor die sturen ze gewoon wat meer op en dan gaan ze kijken van uh, nou daar is het zo diep en daar is het weer zo diep dat is een mooie plek om te vissen en eventueel of dat de vis zit oh, dus, die, dus die gaan met een radiografisch bestuurbaar bootje met zo'n ding erop ja gaan ze dan kijken hoe diep het is en of dat vis zit het gaat wel ver, hè, toch? Het gaat inderdaad ver, maar ja, als het effectief is en uh, je hebt het geld ervoor over... dan uh, zal het misschien wel eens handig kunnen zijn. Maar... Zou je dat eigenlijk ook wel willen? Of, uh... Nee, ik vind het een beetje overdreven. Niet alleen vissers maken gebruik van elektronica om een hobby te perfectioneren... ook de andere kant van de markt, die van de karpers, wordt ruim bediend. Zo is het tegenwoordig mogelijk om een waar beveiligings- en observatiesysteem in je vijver in te laten bouwen. Etienne Heemskerk van Heemskerk Camera Vision legt uit hoe dat zit. Het is meestal een verlengstuk van, van een beveiligingssysteem. Uh, meestal wordt het hele pand beveiligd met camera's. En een verlengstuk daarvan is dan uh, meestal de hobby van, uh, van een klant. Uh, waarbij die ook zijn vis in de gaten wil houden. En ook onder water kan zien dan, uh, ja, hoe het met zijn vissen gaat. Uh, maar ook het, be het beveiligen van de vissen ook? Nou, het beveiligen van de vissen... dat kan ook natuurlijk, dat, dat speelt ook mee. Kijk, iedereen die bij de vijver komt... Ja, die kun je ook waarnemen. Dus uh, het is ook een stukje preventieve werking... Uh, dat de mensen de, de vissen niet uit je vijver halen. Maar goed... Uh, het leuke van, van onder water uh, naar je vissen kijken... is dat je dat natuurlijk altijd kunt doen. Vaak is het op een televisiesecuit aangesloten in hun eigen woning. En dan kunnen ze gewoon op de luie stoel gaan zitten... en dan kijken ze naar hun televisie naar hun eigen vissen. En dat is uh, ja, heel leuk. Want wat kost dat nou, zo'n geintje, zo'n camerasysteem in je vijver? Uh, nou, camerasysteem in je vijver. Uh, de meest simpele oplossing uh, ben je onder de duizend gulden klaar hoor. Dus het, het is niet alleen voor kapitaalkrachtige mensen. Ja, eigenlijk kan iedereen dat wel bekostigen. Uh, de meerwaarde is dat, uh, dat de klant natuurlijk die dit heeft... Uh, zelf kan zien wat er met zijn vissen gebeurt. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte ook. Uh, Een soort geruststellend gevoel van het gaat goed met mijn passen. Want het zijn ja. meestal uh, mensen met, met uh, grote ja. tuinvijvers. Hè? Ja, klopt. Uh, en kapitaalkrachtige, dat dus hebben we dan meestal koois en rond... Uh. Uh, ja. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Wat de vis so aan het doen zijn? Huh? Even kijken, ja. <laughs> Even kijken, hoor. Um. Want hoe werkt het? Mensen nemen het op of kunnen ze ook real live kijken naar zo'n uitzending? Of ja, uitzending is het ja, niet natuurlijk. Wel, ja, <laughs> het is bijna een uitzending. Nou, je kunt inderdaad uh, je kunt live meekijken. Maar het mooie van dit soort systeem is ook dat de beelden allemaal opgeslagen worden. Dus je, kunt, je bent ook uh, in staat om op afstand de beelden terug te kijken... En als een klant zegt, ja, ik zag toen en toen bij het voeren van mijn vissen... Uh, ja, dat die en die vis uh, op een rare plek beschadigd was... Dan, kan dan, ja, dan ben je vol van hier af in staat om, om terug te kijken uh, naar de opgenomen beelden... waardoor je dan ook de vis uh, die het dan is, uh, ook apart uit kunt printen. Dus dat iemand dan kan zeggen, oh, deze vis uh, heeft dat en dat. En dan kun je er wat mee doen. Ik zal het even op deze mond toe oh ja. Dan is het wat mooi. Dus nu maken we verbinding met... Uh... Met de vijver, zullen we maar zeggen. Ja, dat zou je, ja, dat zou, zou je het kunnen zeggen. Oh, kijk, ze. Nou, dit is een vrij heldere vijver, dit. Want we zien nu een stuk of tien uh, hele grote ja, dat zijn, karpers. Ja, dat zijn vrij grote jongens, hoor. Die zijn uh, tussen de 40 en de 60 centimeter uh, lang. Maar zwemmen ze nou ook allemaal expres rondom die camera? Volgens mij, volgens mij zijn ze soms ook... Uh, uh, filmbewust, ja. Echt zo? <laughs> dat, dat zou je haar zeggen. Maar, dus... maar hier zwemmen ze wel heel dicht langs elkaar. Dat is bijna een beetje beangstigend, hè? Ja, bijna, ja want ze komen natuurlijk heel groot over. En een grote open gesperde bek. Uh... Ja, ja. ja het, het gebeurt zelfs wel eens. Ik heb al een aantal keer uh, opnames gehad. Uh, waarbij je inderdaad een karp of zo naar die lens zag happen. Dan was het even zwart. En dan kon uh, nu weer verder. <laughs> er dan nu net in, hè? Ja, ja dat... Uh, maar vinden ze dat fijn? Waarschijnlijk wel, want ze, ze blijven niet weg ervoor. Ze, ze, ze gaan er ook niet voor op te loop, dus... Uh, of op te vinden, moet ik dan zeggen. Hier, kijk, kijk, ze komt gewoon terug. Dat is Beppie. Weet je, u uh, geeft ze ook allemaal namen? Ja, ze hebben allemaal namen. Ja? Ja. Uh, Beppie is de duurste vis die ik ooit gekocht heb. Uh, die was 900 gulden. Zo. Uh, ja, zo. Maar in de... Uh, de karpenwereld... Uh, worden er ook wel bedragen van drie ton genoemd, hoor. Dus uh, als je je visjes klein koopt... je hebt een goede vijver... je hebt een beetje kijk op de kleuren... dan kan je voor een, uh, voor een leuke prijs... ook een hele leuke palet samenstellen. Maar hebben ze nu allemaal een naam? Uh, degene waarbij wij... een, um, een naam... Uh, voelen. Laat ik het zo maar zeggen. Uh, okay. Die geven we een naam. Kijk, Beppie. Dat vinden wij een echte Beppie. Een beetje bruin en koddig. Ja. Het, uh, uh, en prins Valiant. Dat is een, een, een, een blauwe karper. Uh, die vinden wij iets ridderigs hebben. Die, ja, ze, Die duikt daar nu net naar onderen. Deze noemen we Edo. Dat is een witte vis met een rode aftekening op het hoofd. Zoals de Japanse vlag. Maar wat, wat maakt het nou leuker dan bijvoorbeeld een hond of uh, andere huisdieren? Uh, het, het, het is niet leuker. Het is, uh, uh, waar val je voor? Uh, we hebben twee honden, daar zijn we helemaal gek op. En we hebben 25 vissen, daar zijn we even gek op. Ja, het is ook, uh, ja het, ik kan zeer depressief worden als een van mijn vissen dood is. Uh, zonder of ziek? Of, uh... of ziek, ja. Dan, uh, als ze ziek zijn, dan, uh, ja, dan zijn we heel erg intensief met de vissen bezig. Want uw vriendin is ook helemaal om. Die is ook helemaal kooi. Ja, dat is helemaal kooi. Dat, uh, uh, ik heb niets meer over mijn vijver te vertellen. Zij beslist of de vissen uitgaan of de vissen inkomen. Zij heeft ze ook allemaal uh, hand gemaakt. Uh, ze reageren op Monique uh, nog tien keer zo goed. Een tien keer beter als dat ze op mij reageren. Het is zover, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Een, een leuk karpetje daarna ook nou, geslagen. Uh, nou, hij komt dichterbij. Het is toch best een groot, of niet? Ja, het is een leuk formaatje. Een mannetje, lekker uh, sportief. <laughs> maar hij laat zich nog niet zo makkelijk uh, gevangen nemen. Nee, dat doe je nog eventjes. Na een lange dag van turen en observeren... wordt Peter Bloemberg uiteindelijk beloond met een grote karper... die in het stukje brood geen haakje voorzag. Nu zwemt hij alsof zijn leven ervan afhangt. De donkergrijze gedaante komt soms boven... en probeert zijn verblijf op het droge met alle macht uit te stellen. Helaas, te vergevens. Je had er niks van, hè? Want je bent flink aan het... Uh, af en toe een beetje de slip die lostrekt. Ja, en als hij wat meer aan de opgeslachte komt... hoor denk ik wel wat plonsen. Het, het grappige was dat het de hele avond echt... Uh, heel erg uh, veel gezwem was en zo, maar weinig kans op vangen... Ja, nou, een beetje meer het heen en weer zwemmen van de karper. En uh, toch niet het pakken van dat broodje. En deze zat toch duidelijk uh, lekker op de bodem te azen. Dus die had er wel trek in. Ja, dat heeft hij geweten. Kijk, net zoals dit. Dat betekent dat hij zich wel een beetje meer gaat overgeven. Ja. Dat is hem, denk ik. Ja, ja, ja. kijk eens aan. Zo. Volgens mij heb ik een visdraad in mijn oor. Ah, een lekkere, gezonde jongen. ik begin uit te spartelen. Even neerleggen. Nu komt een deel wat ik vroeger, toen ik zelf nog wel eens gevist heb, altijd heel vervelend vond. Het onthaken van die beest. Het is wel natuurlijk of dat hij ver in, of, of dat die voorin in zijn bek zit of ver ingeslikt. En wat is het bij deze? Het is vrij aan het begin. Even. Gebruik maken van een klein tangetje om die haak te pakken. Dan kan ik hem eigenlijk het makkelijkste en eenvoudigste uit zijn bek verwijderen. Zonder dat hij daar uh, te veel van merkt. Dit is iets van 50 centimeter hè, deze vis. Ja, het is zo'n 50, 60 centimeter. Ik zal hem straks even opmeten. Ja, maar hij gaat alle kanten op. Als dus de karpen eenmaal aan de kant is, is het meestal een vrij rustige vis. Ja, ook, juist, juist omdat hij zo zwaar is, blijft hij vooral... voor. Voor zijn eigen gewicht nog wel hangen. Hoeveel is hij? Hij is uh, nou, 60 centimeter. Maar hij laat zich niet makkelijk meten. Dus ik denk dat ik hem gauw we weer uh, <laughs> terug ga in het water. Terugzet waar hij hoort. Ja. Het is een uh, leuk beestje weer. Zo. Volgens mij is hij dolblij dat hij terug mag. Ik denk het wel. Kijk eens aan. En dan gaat hij weer. Daar ging hij weer die karper. U luistert naar v woord. En deze hele nacht staat in het teken van dieren. U heeft het ongetwijfeld al gemerkt. Ik kreeg net een reactie van een luisteraar die zei: ja, wat doen die vogelgeluiden eigenlijk? Uh, een, uh, voorafgaand aan een, aan een reportage over karpers. Nou, beste mensen, we hebben echt gezocht naar een tape vol vissengeluiden... maar die konden we nergens vinden. Die documentaire die u zojuist hoorde, daar was een hoofdrol weggelegd voor karpers. Ook wel bekend als zoetwatervarkens. En hij werd eerder in 2008 uitgezonden in het radioprogramma Holland Talk Radio. En de liefde tussen mensen en dieren, en die gaan we nog wel vaker bespreken in deze uitzending... die, die kan bijna monstelijke vormen aannemen, in ieder geval van een mens richting een dier. En zeker rond 4 oktober, dierendag, dan uiten mensen massaal en soms op hysterische wijze hun, hun liefde voor onze medebeesten. Zo kunnen in het Noord-Brabantse Uden eh, dieren gezegend worden. Pastoor Jacques Leo die begon ermee in 1993. En het KRO-programma Glas in Lood was er in 1994 bij... voor de tweede editie Dierenzegenen. Het gebijen van de klok op zaterdagavond midden in Uden... is op zich niet bijzonder. Zaterdagavond het is altijd mis. Maar er is vandaag toch wel iets bijzonders aan de hand... pastoor Jacques Leo. Er is namelijk een zeer bijzondere avond. Wij vieren vandaag weer het Dierendag... Oorspronkelijk is het op 4 oktober. Maar wij doen het dus op 1 oktober. Waarom? Omdat er ook kindernevendienst is. En de mensen zoals je hier ziet met de paarden en de knijntjes en alles wat er aankomt... hebben dus meer tijd voor hun voorbereidingen. Omdat het dus zaterdag is. Ik zie hier net mijn neef arriveerde. Mijn nee. neef heeft dus uh, allemaal zwanen bij zich. Een heel druk bezet zakenman. Maar komt heel vlug naartoe hier... Om maar de, kerk de zwanen zitten mee in hier te maken. En de, de zwanen doos, zitten in de hier in de dozen. Ja, u komt hier met een uh, mooie bestelwagen aangereden. Ja. Ja. En wat komt er allemaal uit, die bestelwagen? Zwarte zwanen. Zwarte zwanen. Nee, ik durf ze even niet allemaal te laten zien. Kijk, dat als ze dat daglicht goed zien, dan komt het er helemaal uit, kijk. Oh, ja, Zie ja. Ze? Mooi zwart met rode snavels. Rode snavels. Ze blazen al. Nou. Ja, daar zit ze zitten eigenlijk in. Ze hebben een beetje een pelgrimstok achter de rug. Een pelgrimstok? Ja, want dat is natuurlijk niet anders voor zo'n zwaan en zo'n doosje nee, nee, nee. eigenlijk, hè? Want nu wisten we ook wat we doen. Maar ze worden zo meteen gezegend, dus het is wel goed. Blijf het Ik zit nu op een kar, achter vier paarden. Let op, jongens. En u, en u bent de koetsier? Ja. En zo rijden we het plein op? Ja, we gaan het plein op. We gaan naar boven toe. Voorwaarts. Het... Want het span moet ook gezegend worden? Ja. Wij kennen namelijk de goed en uh, zijn vleehoor hier ook geweest. Ik vind, uh, ik heb er even over. Brrr. Oh. Brrr. Oh. Brrr. Brrr. Goed zo, braaf. Is ook al een beetje te wijd, of niet? Nee. Nou, de paarden zijn in een goede positie gemanoeuvreerd. Ja. En nu? En nu wachten tot het begint, hè. We zullen eens gaan kijken wat broeder Jean-Baptiste te zeggen heeft. Goed zo. En jullie blijven hier wachten tot de hier. paarden gezegend worden? Ja. Ja, dat doen we. En dan gaan ze weer goed het nieuwe jaar in. Ja, volle moed. Zetten we het nieuwe jaar in. Ja. Bedankt. Ook zo. Beste mensen, beste dieren en beesten, vogels en vissen, groot vee en klein vee. Ja, het is een vreugde om jullie vanavond ook dit jaar weer hier op dit plein te zien bij gelegenheid van het Franciscusfeest en Werelddierendag. Zo groot en klein, zo gevarieerd en zo kleurrijk als we hier samen zijn, wij zijn allemaal Gods schepping. Hij heeft ons allemaal gemaakt. Hij wil dat wij gelukkig zijn. Hij heeft ons, mensen, heel de natuur toevertrouwd als een hulp... En als een vreugde. Hij is vrij. Hij is arm. Hij is gelukkig. Hij wil niets hebben. Niets veroveren. Niets van hem. Zo, oh, boven. Uw hond wordt nogal wild van de dierenzegening, mevrouw. Ja, dat zou ik goed kennen, ja. Hij is ook al zeventien. Hij is ook al zeventien. Ja, juist erom. En dan nog zo actief. Komt u ieder jaar op de dierenzegening? Nee, voor, deze voor de eerste keer. Ja. Maar de hond heeft het wel nodig, een zegening? Ja, dat weet ik ook niet. U denkt dat het geen kwaad kan? denk het niet. Ja, was... En voor haar is het ook nooit weg, hè? Nee, ja. Voor jezelf is het ook niet nee, weg. Was... <tie> Hallo, wie ben jij? Ron Bergmans. Ron Bergmans. En heb je dieren bij je? Ja, duiven. Duiven? Ja, die laat ik dadelijk los. Die laat je los? Ja. Oh ja, en dan vliegen ze naar huis? Ja. Nadat ze gezegend zijn? Ja. Oh. Ja, maakt niet uit of ze gezegend zijn voor mij. Oh, ze vliegen toch al naar huis? Ja, ja. ja. Maar, maar waarom ben je hier gekomen dan? Oh, ik ben gekomen voor dieren het een beetje te zien en de duiven los te laten. En niet voor de zegening. Ja, jawel. Ook. Dat vind je toch wel leuk dat je ja. duiven gezegend wordt? Ja. Worden ze daardoor denk je betere duiven? Weet ik niet. Weet je niet. Dat hoop je wel een beetje. Ja. ja. En wat hebben jullie bij je? Valkpakketten. Wat zijn het? Valkpakketten. Vooruit. En zijn die van jou? Nee, ze zijn van mijn opa. Van je opa? Ja. En je laat ze voor je opa zegenen hier? Ja. Je opa komt er zelf niet bij. Oh, ze? wel. Oh, ze ja, je Oh, die is er ook? Ja. En zingen ze ook? Nee. nee. Alleen fluiten. Dat niet. Alleen fluiten. En wat vind je nou van zo'n zegening van dieren? Vind ik wel leuk. Vind je wel leuk? Hij liep er bijna voorbij, de boerder, zonder dat hij ze zegende. Maar het is toch gebeurd, gelukkig. Je opa kan tevreden zijn. Vanuit Uden u hoorde een reportage uit 1994 van de KRO... het programma Glas in Lood over dierenzegeningen. En u luistert nog steeds naar VPRO's Woord. En deze hele avond, de hele nacht, u hoort het al. Dieren, dieren, dieren. Het is heel makkelijk eigenlijk om een hele uitzending van samen te stellen. Um, want dieren komen eigenlijk vaker dan u misschien denkt in het nieuws. Zo ook Poes August... Um, dat uh, zegt u misschien niet meteen weer wat... maar Poes August had een bijzonder baasje... namelijk uh, staatssecretaris van Justitie, Ad Kosto. En ze kwamen samen helaas in een nogal nieuwswaardige situatie terecht. Kostos huis werd gedeeltelijk opgeblazen door een bom... gelegd door de leden van de actiegroep Rara. En Poes August wist de explosie te overleven. En de foto's, die kent u misschien nog wel... waarbij uh, Kosto zijn kat stevig vasthield. Ja, die gingen de wereld rond... Onze eigen V.P. Roostem Corgalis die had er ook een mening over. Ach, August, de poes August. Nog maar 48 uur geleden was hij een nauwelijks bestaand wezen... slechts gekend door God en zijn baas... en sinds gisteren staat hij op alle voorpagina's... van alle kranten in de Lage Landen. Sinds mijn jonge jaren heb ik niet meer zo'n klap meegemaakt. Maar August is terecht. Beheerst, maar inwendig dolblij... ...vond zijn baas hem ergens in de ravage, schrijven de kranten. En er staat een kleurenfoto bij om het nog eens te bekijken ook. Het is een goede baas, dat zie je zo. Hij houdt hem op een warme, prettige manier vast... ...alsof hij zo de neus in zijn warme vacht wil drukken. Maar dat echte poezevrij en durft hij natuurlijk niet. Uit fatsoen, hoho. -ho, omdat de televisie erbij is en de burgemeester... ...en de hele reute met uit. Ach, lieve luisteraars, hoe zal het altijd blijven? Echte poesenliefhebbers, luisteraars. Echte poesliefhebbers, minnen in stilte. Zelfs in tijden van dood en verderf. Mijn oude katerbollen zitten op mijn schoot. De kachel snort. Buiten huilt de wind. En ik vertel hem van august. Over de mand waarin hij sliep... in stukken geblazen door een bomaanslag. Over de verwarming waar hij op stoofde... Nooit zal het vuur er meer branden. Over zijn etensbakjes, nooit meer een hand die ze vult. August is ontheemd, dolend door vreemde tuinen. en illegaal, weg van huis en haard. Maar één ding heeft hij wel om zich heen. Godlof, de koesterende armen van de staatssecretaris van Justitie. Prachtig, die stem. Corgalis hoort u daar over poes August... De poes van staatssecretaris Aad Kosto. En, um, en ja, ik had het eerder al over die dierendag. Waar onder andere dus beesten gezegend kunnen worden. Um, reden genoeg voor onze eigen, ons eigen programma Villa Vepiro. Om daar in de categorie um, Royaal Leven eens bij stil te staan. Namelijk een dier, een bijzonder royaal dier. Leven Nederland. Leven de koningin. Leven de koningin. Royaal leven. Leven de Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet. Er zijn maar weinig onderdanen in Nederland. Zelfs premier Balken en de Niet... die zo'n luisterend oor vinden bij onze vorstin als chip. Chip is het lievelingshondje van koningin Beatrix... en elke ochtend als haar majesteit in haar royale badjas statig de paleistrap afscheid... staan de kleine Chip en zijn collega vrolijk te blaffen te springen. Ten einde het vrouwtje te vergezellen bij de lange wandeling naar de koninklijke ontbijtzaal. Omdat het aanstaande zaterdag 4 oktober dierendag is... hebben we vandaag in onze royalty-rubriek exclusieve aandacht... voor de lievelingsdieren van het hof, de Border Techier. BORDER TERRIER oh, Ik ben Ellie Weyenborg en ik heb border terriers al sinds begin jaren tachtig. Het zijn terriers. Ik denk dat het een van de zachtste terriers zijn binnen de terriergroep. Het, uh, nee. Nee. Qua karakter Qua <laughs> karakter. Maar nee, ze zijn niet zacht om in te knijpen. Nee, nee, nee. Als het goed is niet tenminste. Het zijn binnen eigenlijk hele rustige, bijna saaie honden. Buiten zijn het ongelooflijke sportieve, actieve honden. En makkelijk, hè? Klein formaatje. Die van koningin uh, Beatrix, de ene van haar, Chip... dat is een hondje dat, uh, dat heeft exact dezelfde kleur als die van mij. Die, uh, de een van mijn honden lijkt ook erg op uh, die van haar. En de andere die ze heeft, dat is een uh, jonger hondje... en dat is een Blue Inten. Dat is een donkere, maar die is nog niet zoveel in de publiciteit geweest nee, tot nu toe. Ja. Nou, ik ben zelf voorzitter van uh, de rastvereniging. En uh, wij lopen absoluut niet te zoeken dat uh, het een populair ras wordt. Het, uh, het is natuurlijk altijd leuk als de fokkers hun puppen wel een goede eigenaar kunnen vinden. Maar het moeten wel mensen zijn die heel bewust uh, zo'n hondje willen om het karakter, om het uiterlijk en echt, Maar niet omdat de koningin het toevallig heeft. Destijds toen ze haar eerste bordeterrie, maar dat was een border zonder stamboom. Miss Pepper, als ik het goed kan herinneren. Die is toen gestikt in een, in een hol. En uh, ja, in een hol. Die is uh, uh, onder de grond gegaan en niet meer uh, onderweg kunnen komen. Toen hebben we er eventjes een, een periode last van gehad. In die zin dat iedereen plotseling mispepperhondjes moest hebben. Maar uh, nee, we merken er niet veel van. Nee, nee eigenlijk alleen maar uh, van. Uh, alleen in het buitenland. Oh ja, jullie uh, koningin heeft dat. Hè? En dan, uh, dat is. Uh... Wat voor karakter heb je zelf nodig? Je moet zelf een, uh, iemand zijn die niet complete gehoorzaamheid verwacht. Je moet het leuk vinden als je een hond hebt die zelfstandig kan denken. Die uh, uh, je uit de vet aankijkt van. Uh, nou, is dat nou echt nodig? Of. Uh, ik noem het altijd, bij de puppykopers noem ik het altijd... Ze gehoorzamen met een redelijke vertraging. Dus ja, uh, ik denk dat dat alles zegt. Eigenwijs. Eigenwijs. Eigenwijs. Maar ja, daar, moet je van, daar, kun, daar moet je van houden en daar moet je tegen kunnen. Dit, dit zijn honden die, als ze onder de grond zijn, op zichzelf zijn aangewezen. En zo zijn ze tot voor ja, jaren 50 vorig jaar, uh, vor, vorige eeuw... zijn dat honden geweest die uh, eigenlijk alleen nog maar gefokt werden voor, uh, voor de jacht... En als ze onder de grond zijn, staan ze op zichzelf. En ze moeten nadenken wat, uh, wat goed is, wat niet goed is. En het, helaas soms, dat doen ze ook uh, in het dagelijks leven. Ik ken de koningin natuurlijk zelf persoonlijk niet, maar als ik haar zo van een afstandje bekijk op televisie en daar denk ik dat zij iemand is die zich heel goed kan vermaken met het feit dat een hond een eigen willetje heeft. Ik denk, ik geloof niet dat zij iemand is die slaafse gehoorzaamheid verwacht. Dat idee heb ik. ik dat heeft juist misschien er... wel heel veel om zich heen, hè? want iedereen is er altijd buiten. Ja. Ieder, ja, iedereen knikt altijd voor haar natuurlijk, Jouw Ja, zeker mevrouw ja ik mooi mevrouw? Eerlijk gezegd vraag ik me wel eens af of ze dat, dat, ze, of ze dat ook zoekt bij, bij de mensen. Natuurlijk op een bepaalde manier wel als je in dienst bent. Maar ik heb het idee dat, ze het, dat, dat zij iemand is die wel kan waarderen dat er een, een soort eigen inbreng is. En zeker bij een, een hond. Ja, ik heb wel begrepen dat ze wel, wel de winter onder heeft. Dus dat ze wel degelijk de baas is, laat me zo zeggen. De, de hoofd van de roedel. Ja, absoluut. Absoluut. <lacht> koningin is natuurlijk een druk bezet vrouw. Ze gaat vast niet uren wandelen met die beestjes. Nee, maar uh, dat hebben wij niet. Maar dat heeft zij wel. Zij heeft natuurlijk ook personeel. Uh, kijk, als, die honden, als zij naar het buitenland moet voor een staatsbezoek. Um, uh, ik heb begrepen dat af en toe haar honden mee kunnen. Maar uh, zeker in de Arabische landen en dergelijke wordt dat niet geapprecieerd. En. Um, nee. uh, dan is. Uh, nee. Ja. Dus ik denk dat ze dan... Uh, dan heeft ze dus iemand die, uh, die vast voor, uh, voor, haar, uh, voor haar honden zorgt. Dat is een speciale uitlaatlakei eigenlijk. Uh, nou, ze laat ze wel degelijk uit. Want ze heeft ruimte genoeg natuurlijk bij de, bij de paleis. En, en, en de huizen uh, waar, ze, waar haar kinderen en dergelijke ook uh, wonen. Ja. Maar uh, uh, nee, het echte uitlaten. Nee, iedereen herkent haar natuurlijk. Dat moet, dat moet onmogelijk zijn voor erom... Uh, ja, ze heeft een grote tuin. En zal ze ongetwijfeld met de honden in, uh, in, in wandelen. En voor zover ik weet gebeurt dat ook inderdaad. Zijn haar hondjes nu van Nederlandse uh, Nederlands komen af? Of worden die exclusief luxe uit... Oorspronkelijk komen ze uit, uit Engeland... Engeland. Het ja. Worden ze speciaal daaruit ingevlogen? Of? Nee, uh, haar eerste hond is van uh, iemand die, dus dat, uh, die Miss Pepper, was een hondje wat uit de omgeving Deventer kwam, uh, van iemand die uh, daar werkte, of, of, of in ieder geval met, uh, bekend was met iemand die daar werkte. En toen is ze zo op de bordeterrie terechtgekomen, dus via de uh, zonder stamboom op de Honden met de Stamboom. Toen heeft ze hier in Nederland gezocht. Dat is een beetje misgelopen, en toen heeft ze de eerste honden heeft ze, uh, voor haar Zuster Margriet en, en zij die zijn uit Engeland overgevlogen. En de honden daarna zijn allemaal uit Nederland. Wat was er misgelopen? Hoor. Nou, het hondje wat ze op het oog hadden, dat, uh, dat teefje... dat uh, zou loops worden binnen een paar weken, zeg maar, een, een maand. En dat heeft drie maanden geduurd. En dat duurde even, net even te lang. Dat was, in de planning liep dat uh, gewoon niet prettig... want ze wilden de eerste puppyfase zelf uh, graag uh, met je hondjes bezig zijn... Nou weet u natuurlijk welke fokker die geleverd heeft. Ja, natuurlijk. Loopt hij niet naast zijn schoenen nu? Nee. Nee. Nou kijk, zoals het ras is, zo zijn de eigenaren ook. Eigenwijs. Het zijn uh, eigenwijze uh, mensen en het zijn uh, mensen die uh, met beide benen op de grond staan... en zich niet laten gek maken door het feit dat een bekend iemand een, uh, een, een, een hondje van, uh, van hen heeft. Het is leuk, maar het maakt het niet speciaal. De fokker ook niet. Nee. Nee. Uh. Ja, dat ene heb ik natuurlijk al verteld van de Meef Pepper natuurlijk. Dat mm -hmm. uh, dat, dat uh, de aandacht ja, de erop sneu. vestigt, dat, dat is gewoon sneu. Dat, ja. is, uh, dat is nooit leuk als je dat overkomt. Nee. En voor de rest, nee, eigenlijk veel verhalen heb ik niet. Nou ja, uh, alleen maar dat drama met Chip. Dat is, was ook een drama. Chip was uh, even tijdelijk ondergebracht in een uh, pensioen. Omdat uh, ze, ze naar het buitenland moest. En is daar uh, terechtgekomen in een uh, fikse knokpartij. Uh, niet zijn schuld, maar... Uh, en is uh, toen behoorlijk uh, Uitglok... te grazen genomen. Uitglokde een republikeinse terrier. Of zo. Wie weet, wie weet. We horen een aflevering van de rubriek Royaal Leven... uit het programma Villa Vepiro. Begin oktober 2008, gemaakt door Gerrit Kalsbeek. De eindtune is ingestart. Het is tijd zo voor het journaal. Maar daarna zijn we terug met nog meer dierenverhalen. En volgende uur staat in het teken van honden. En ik beloof ook de poesenliefhebbers die nu luisteren komende uur is ook voor u bijzonder de moeite waard. Mocht u ons willen schrijven, doet u dan op woord.vpro.nl. Woord.vpro.nl. Dan uh, nemen we al uw dierenverhalen met plezier in ontvangst. Nou, nieuws komt er zo aan. Ik hoop u straks allemaal hier weer terug te vinden. Tot straks.